Bismillah ala ala wa wa salam wa wa Beste broers en zusters, het vergaren van kennis behoort tot de beste daden van aanbidding. En het opent een van de wegen naar het paradijs. De bewijzen die het belang van kennis ondersteunen zijn in overvloed. Om een aantal te noemen wil ik jullie verwijzen naar de prachtige overlevering van Bukhari en Moslim waarin de profeet sallallahu wasallam, zegt, Oftewel, degene met wie Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor heeft, schenkt hij kennis omtrent het geloof. Ook zegt Ibn al-Qayyim in zijn boek, Miftah Dar al Sa'ada, een prachtig boek trouwens. Hij zegt namelijk dat de zuhri, dat imam de zuhri, een van onze vrome voorgangers, ...heeft gezegd... ...ma'u middallahu imithdi fiqh... er is geen grotere... ...aanbidding te vinden... ...waarmee toenadering... ...wordt gezocht tot Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan het vergaren van kennis. Dus er is... ...geen grotere aanbidding te vinden... ...waarmee toenadering wordt gezocht... ...tot Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan kennis. En ik wil dat jullie allemaal... ...aandachtig luisteren... ...en deze zaken tot jullie nemen en ook in de toekomst deze informatie naar daden vertalen. Ook zegt de Imam Ahmed rahmatullah alayhi: "Al-ilm la de intentie aba Hij zei: hij zei namelijk de imam Ahmed, en jullie weten allemaal wie imam Ahmed is, een van de grootste imams die de islam heeft gekend. Deze man die zegt, niets staat gelijk aan kennis, mits de intentie correct is. Niets staat gelijk aan kennis, oftewel het vergaren van kennis, mits de intentie correct is. Een aantal van de aanwezigen vroeg imam Ahmed, rahmatullahi aleyhi, en wanneer kunnen wij spreken van een correcte intentie? O Abu Abdullah, dat was zijn roepnaam. O Abu Abdullah, hij antwoordde: wanneer men het voornemen heeft om middels deze kennis onwetendheid bij zichzelf en bij anderen weg te nemen. En indien wij natuurlijk vasten dat het vergaren van kennis een aanbidding is, en dat wil ik jullie ook meegeven vergaren van kennis is niet zomaar iets het is een aanbidding op zich het is een daad van aanbidding dan is het vanzelfsprekend dat wij de overstap maken naar het volgende onderwerp, namelijk de voorwaarden die nodig zijn voor deze aanbidding en voor alle andere aanbiddingen er zijn voorwaarden die men in acht dient te nemen om een aanbidding goed te vervullen allereerst een iklaas oftewel een zuivere intentie dus het eerste waar men rekening mee moet houden is een iklaas een zuivere intentie en de tweede zaak is volgzaamheid twee zaak iklaas jegens Allah subhanahu wa ta'ala en de tweede zaak is volgzaamheid en dan heb ik het over het volgen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En laten wij nu eerst een blik werpen op de eerste voorwaarde. Namelijk het ikhlaas Samengevat. Kunnen wij zeggen. Dat bij het ontbreken van ikhlaas. Als ikhlaas niet aanwezig is. Deze daad van aanbidding. In dit geval het vergaren van kennis. Degradeert. Dus eigenlijk in gang. Zakt. Van het niveau van een aanbidding naar het niveau van de meest afschuwelijke zondigheden. Dus als die intentie, die zuivere intentie niet aanwezig is, dan verandert deze zaak, die inderdaad van aanbidding is, verandert in een van de meest afschuwelijke zondigheden. En dat geeft toch wel aan het belang van zuivere intentie, betrachten tijdens het vergaren van kennis. Als iemand nu de vraag stelt... Hoe kan ik een betrachten in mijn loopbaan? Dan zeggen wij dat dit kan door rekening te houden met een aantal zaken. Je moet rekening houden met een aantal zaken. Eén, de intentie hebben om middels het vergaren van kennis gehoorzaam te zijn richting Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Oftewel, hij zegt weet, en weet, hier slaat natuurlijk op het vergaren van kennis. Weet dat er geen God is, dat er geen ware aanbedende bestaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens, ga over tot het vragen van vergeving aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat geldt voor alle daden van aanbidding. Eerst moet die zuivere intentie aanwezig zijn. Eerst moet die kennis, benodigde kennis, aanwezig zijn. En dan kan je de overstap maken naar data. Dus één, allereerst een zuivere intentie. De intentie hebben om middels het vergaren van kennis gehoorzaam te zijn richting Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is Allah die ons opdraagt om kennis te vergaren. Om kennis op te doen over La ilaha illallah. En alle andere aspecten van het geloof. Twee. De intentie om daarmee de islamitische regelgevingen te waarborgen. Want wanneer gaan die regelgevingen verloren? Wanneer? Als onwetendheid gaat heersen. Dus als onwetendheid gaat heersen. Dan zul je zien dat heel veel soenet. En soms zelfs heel veel verplichtingen. Niet meer bekend zijn bij de mensen. Niemand kent ze. Dus wij moeten de intentie hebben om die regelgevingen te waarborgen. Want het waarborgen van het geloof gebeurt natuurlijk in eerste instantie door wie? Door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft deze zaak op zich genomen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is degene die deze kennis behoudt en bewaart. Maar er zijn manieren voor. Een van die manieren is dat de kennis wordt opgedaan over het geloof door de mensen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een aantal mensen klaargemaakt voor deze grote zaak. Door de eeuwen heen. Grote a'im, grote geleerden. Grote taliban Die deze zaak van het geloof hebben bewaard. En hebben doorgegeven. Dus gebeurt door het opdoen van kennis. Dat is een van de manieren waarmee het geloof bewaard wordt. Ook het schriftelijk vastleggen van deze kennis in boeken... Tot de dag van vandaag kan jij teruggrijpen naar boeken van imams die in het verleden zijn geweest. Die een grote rol hebben vervuld binnen de islam. Als het gaat om kennisvergaan. Als het gaat om het doorgeven van kennis. Die boeken zijn er nog. Kun je gewoon openslaan. Kun je inlezen. Dus schriftelijk vastleggen daarvan. En het verspreiden ervan onder de mensen. Dat is ook een manier om kennis te bewaren. Drie de intentie om daarmee in de bres te kunnen springen voor het geloof, dat is nodig. Dat je daarmee, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, dat je natuurlijk opkomt voor het geloof. Dat je het opneemt voor het geloof. Stel je voor, als het jou een keer overkomt, dat je ergens bent en je hoort de mensen slecht praten over de islam, leugens verspreiden over de islam, als jij de kennis in huis hebt, en je kan het opnemen voor het geloof. Dan moet je dat niet nalaten. Sta op en praat. En neem het op voor je geloof. Dat is ook de bedoeling van het vergaren van kennis. Je hebt heel veel mensen. Die op de brest springen voor het geloof. Die het opnemen voor het geloof. Maar ze komen kennis tekort. En dat kan schadelijk zijn voor het geloof. Dus het is belangrijk om kennis op te doen. 4. De intentie. Hebben om daarmee in de voetsporen van de profeet. Te treden. Want zonder kennis is dit niet mogelijk. Wij zitten altijd vol van sunnah. Het tibaar sunnah. Het volgen van de sunnah. Wij willen in de voetsporen trekken van de profeet. Alayhi wa sallam. Wij willen ware volgelingen zijn van Mohammed. Maar dit kan je niet verwezenlijken. Als jij niet de nodige kennis in huis hebt. Ik wil dat jullie goed begrijpen. Wat het belang is van kennisvergaan. Nogmaals. Als ik dit heb gezegd wil ik nog één keer de zuivere intentie benadrukken ik blijf erop hameren dat geldt voor ons allen je moet je intentie ontdoen van zaken zoals het najagen van aanzien het najagen van geld het najagen van macht je moet nooit de intentie hebben om de koran te leren om lessen te voegen om de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa te leren. Om daarmee een wereldse zaak te behalen. Want wanneer de intentie hiermee in aanraking komt. Dan zal de intentie verdorven raken. En dan zal kennis zijn waarde en zegeningen verliezen. En de intentie van een leerling kan in een van de volgende drie categorieën ingedeeld worden. Eén. Hij wenst. Daarmee toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn intentie is het volgende. Toenadering zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Deze persoon bevindt zich op het goede. Deze persoon mag blij zijn met zichzelf. De tweede categorie mensen. Zijn degene die het wereldse najagen. Waar ik het net over had. Hij wil alleen maar een functie bekleden. Hij wil directeur genoemd worden. Hij wil voorzitter genoemd worden. Deze persoon wordt op de dag des oordeels op zijn gezicht naar de hel gesminkt. Drie. Je hebt ook een derde categorie. Omdat hij eenmaal van kennis vergaren houdt. Hij vindt het leuk om kennis te vergaren. En deze zaak als een leuke bezigheid beschouwt. Hij heeft er niet de intentie bij om kennis te vergaren. Omwille van Allah subhanahu wa Daar Hij vindt het leuk. Hierover hebben de geleerden gezegd. De intentie van deze persoon kan met de wil van Allah alsnog tot iets moois floreren. Tot iets moois bloeien. Mujahid rahmatullahi alaihi, Een van onze vrouwen voorgangers. Die heeft namelijk gezegd. Wij begonnen met het vergaren van kennis. Terwijl wij daarbij niet over een grootste intentie beschikte. Maar later voorzag Allah ons van de juiste intentie. Dus zoals ik zei. Het vergaren van kennis behoort tot de beste daden van aanbidding. En het opent een van de wegen naar het paradijs. Sommige van onze vrome voorgangers die heeft gezegd. Ik kan mij werkelijk geen hogere status bedenken. Dan de status van kennis. Met uitzondering natuurlijk van de status van het profeetschap. Logisch. Maar na het profeetschap. Is geen hogere status te bedenken. Dan de status van kennis. Vandaar dat ook de profeet. Vrij te zijn met hem heeft gezegd. Oftewel of de geleerden. Zijn de erfgenamen. Van de profeten. Ook zegt Ibn Al-Qayyim. En deze man blijft je verbazen. Wat betreft zijn teksten. En wat betreft zijn uitspraken. Ook heeft hij een groot aantal verschillen opgezond... tussen de bezitters van kennis... en de bezitters van geld. En hij wist er meer dan 70 verschillen op te noemen. Waaruit blijkt dat de bezitters van kennis... beter zijn natuurlijk... dan de bezitters van geld. Een aantal van deze verschillen... zijn de volgende. 1. Hij zei namelijk... kennis behaalt de eigenaar ervan. Oftewel beschermt de eigenaar ervan. Hij weet... Hoe hij zijn heer kan behagen. Hij weet hoe hij invulling kan geven. Aan zijn aanbidding. Enzovoort. Dus het beschermt hem. Dus kennis behoudt de eigenaar van. Terwijl het geld daarentegen. Door de eigenaar behouden moet worden. Geld beschermt jou niet. Jij moet geld beschermen. En als je het niet bewaart. En beschermt. En in een kluis stopt. Dan ben je het kwijt. Twee zei hij. Kennis is het erfgoed. Naar latenschap. Van profeten. Terwijl geld het erfgoed is van koningen. Dat is een groot verschil tussen die twee. Je kan niet een koning vergelijken met een profeet. Drie. Hij zei kennis vergezeld. Zijn eigenaar zelfs na zijn dood. Terwijl geld achterblijft om opgedeeld te worden tussen de erfgenamen. Dus degene die kennis in huis heeft. Zijn kennis zal meegaan. Zou hem baten na zijn dood. U zijn natuurlijk allemaal bekend met de, met de mooie overlevering. Die wij vaak hebben aangehaald. Waarin de profeet te kennen geeft. Dat wanneer iemand komt te sterven. Dat al zijn daden. Komen stil te liggen. Op drie zaken na. En hij noemde deze drie zaken op. Hij zei doorlopende sadaqa. Doorlopende liefdadigheid. De tweede zaak. Hilmoni untefa'ubi. Dus kennis. ...waar anderen baat bij hebben. En de derde zaak is... ...een goede zoon, een rechtschapen zoon... ...die hij heeft opgevoed... ...en die van tijd tot tijd een smeekbede voor hem verricht. Dus... ...kennis kan jou zelfs baten na je dood. En wat een leerling... ...oftewel een talib-ilm... ...een talib-ilm letterlijk vertaald... ...betekent eigenlijk een nastrever van kennis... ...iemand die kennis achterna gaat. Wat een leerling dient te weten... ...is dat het vergaren van kennis... ...en het verkondigen... ...van het woord van Allah subhanahu wa ta'ala... ...twee onlosmakelijke... ...zaken zijn. Je kan ze niet van elkaar... ...ontkoppelen. Je kan ze niet van elkaar... ...losmaken. Zij horen altijd... ...bij elkaar. Het verkondigen van het woord... ...van Allah... ...oftewel wat wij da'ouden noemen... ...is een logische gevolgtrekking... ...van het vergaren van kennis... En kennis is een benodigde zaak bij het verkondigen van het woord van Allah. Dus let op. Duwenverricht is een logische gevolgtrekking van kennis opdoen. En kennis is een benodigde zaak bij het doen van duwen. Het kan niet zo zijn dat iemand die onwetend is, jahil is, dat hij op de stoel van een geleerde gaat zitten. En vertellen gaat uitvaardigen. En lessen gaat geven aan mensen. Dat kan niet. Het moet iemand zijn... Die kennis in huis heeft. Ook dient een leerling de opgedane kennis om te zetten naar daden. En dient wat dit betreft de rest voor te zijn. Hij is de eerste die met goede daden komt. Het is spijtig om te zien hoe sommige leerlingen wat dit betreft achterlopen op de rest. Werkelijk. Een leerling die bijvoorbeeld niet gewoon is om dagelijks een deel van de Koran te reciteren. Zo'n persoon neemt zichzelf niet serieus. Een leerling, een talib'in, die niet dagelijks in de Koran leest, die niet dagelijks zijn ochtend en middag lofuitingen verricht, die niet de aanbevolen dagen vast, die niet het wittergebed gebed verricht, die altijd te laat is voor het verplichte gebed in de moskee enzovoort, dat kan niet. Zo'n persoon neemt zichzelf niet serieus. Ook dient iemand die zichzelf als leerling serieus neemt, niet met alle winden mee te draaien. Vaak bij sommige mensen is er niet meer nodig dan een paar woordjes dat hun in het oor gefluisterd wordt, of zij happen al toe. Een echte leerling is iemand die zich niet snel inlaat met de vitten, met de beproevingen, die zich niet inlaat met roddel en achterklap. Die zich niet inlaat met het lasteren van andere mensen. En dan heb ik het voornamelijk over de fitten die zich voornamelijk vandaag de dag grotendeels op het internet voordoen. Afspelen. Het past simpelweg niet bij het imago van een echte leerling. Dat hij zijn tijd verknoeit aan onzinnige discussies. En gesprekken Op chatrooms. Op internetforum. Of die via e-mailverkeer plaatsvinden. Gesprekken waarbij het vlees van andere moslims niet alleen gegeten wordt, maar ik zeg, het wordt uitgekoud, doorgeslikt, opgebraakt en weer herkoud. Werkelijk. Een echte leerling is iemand die de tijd die hem gegeven is, nuttig gebruikt. Door bijvoorbeeld het boek van zijn heer te reciteren, een overlevering uit zijn hoofd te leren, de uitleg van een aantal versen door te nemen, anderen in het geloof te onderwijzen enzovoort. Heb je tijd over? En je hebt jezelf verrijkt wat betreft kennis opdoen? Geef je tijd dan aan anderen. Onderwijs je broeders en zusters in het geloof. Leer ze de Arabische taal. Ook is het niet gepast voor een leerling om zaken die zich tussen de leerling en de leraar in de klas voordoen, openbaar te maken op websites en via mail. En denk je dat de mensen, Buiten de muren van de klas er profijt bij hebben, dat kan, dan dien je het voor te leggen aan de leraar. Vind je het erg als ik jouw woorden op internet plaats? Vind je het erg als ik jouw lezing op internet plaats? Als hij zegt ja, prima, ik heb er geen moeite mee, dan is het ja. En indien er, indien er zich twijfels bij de leerling opwerpen over een bepaalde kwestie, of hij dreigt in een fitnet te vervallen, wat dient hij dan te doen? Allereerst, hij dient zich vast te houden aan het boek van Allah en de Sunna van de Profeet, vrede zij met hem. In deze twee bronnen zijn de antwoorden op jouw vragen te vinden. Vandaar dat de Profeet, vrede zij met hem, te kennen geeft in een overlevering dat wanneer een persoon zich vastklampt aan deze twee zaken, dan zal hij niet afdwalen. Ook dient men terug te gaan naar de mensen van kennis om advies hierover te winnen en dan heb ik het over de mensen die bekend staan om hun kennis en niet een of andere vaag figuur die van achter zijn computer in zijn huiskamer allerlei uitspraken en vertellen loopt uit te vaardigen op het internet tevens men bij dit soort fietsen hulp te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala en hem te vragen zijn hart standvastig te maken en wat ook kan helpen is het lezen van de verhalen van onze vrome voorgangers en hoe zij omgingen met dit soort fitten. Wat hij ook kan doen wanneer een fitne iemand betreft. Een persoon betreft die dicht bij hem staat. Bijvoorbeeld dat kan soms. Een leerling, een vriend, een leraar. Waarover kwaad wordt gesproken. Of die van bepaalde zaken wordt beticht, wordt beschuldigd. Dan kan hij zich tot diegene wenden. Om opheldering te vragen. Als de persoon in kwestie aangeeft. Hij zegt tegen jou dat de dingen die over hem... Verteld worden. Niet waar zijn. Dan is daarmee dan ook de af, afgelopen. Einde verhaal. En niet hij is degene die om een bewijs gevraagd wordt. Beste mensen. De profeet vrede zij met hem zegt namelijk. Het bewijs dient opgeleverd te worden. Door degene die iets beweert. Terwijl degene die iets ontkent. Zich kan beperken tot het afleggen van de eed. Al bayyinatu na toa. Dat Zegt de profeet. Vandaag de dag zijn de zaken omgedraaid. Men wordt van iets bedicht. En hij moet maar zien. Te bewijzen. En de mensen te overtuigen dat het niet waar is. Terwijl het tegen partijen slechts hoeft te zeggen. Geloof hem niet. Hij liegt. Ook wil ik uh, tegen de leerlingen zeggen. Dat zij hun jonge jaren goed moeten gebruiken. De jeugdtijd is een gouden tijd. Waarin men zich dient te ontwikkelen. En gemakkelijk in staat is om zichzelf nieuwe kennis aan te leren. En er is geen betere kennis te bedenken dan de kennis van de islam. Ook is deze periode, als we praten natuurlijk over de jeugdtijd, ook is deze periode één waarin men makkelijk zaken tot zich kan nemen en uit het blote hoofd de Koran en de Sunna kan leren. In plaats van je tijd te verdoen op internet, begin met het leren van het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Sommige geleerden waren zelfs gewoon om te zeggen. Wie in zijn jonge jaren heeft geleerd. Zal in zijn oude jaren kunnen rusten. Ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd. Zoals vermeld staat in de Wat betreft twee gunsten. Leiden veel mensen verlies. Twee gunsten. Namelijk gezondheid en vrije tijd. Gezondheid en vrije tijd. Dus stel deze jaar, jonge jaar, ten dienste van het vergaren van kennis. Een andere zaak die de aandacht verdient van de leerling, is het zich aanmeten van een goede gedragscode. Dit geldt trouwens voor iedereen, maar voor een leerling in het bijzonder. Ibnu die heeft gezegd, de lezer van de Koran dient herkend te worden... Aan zijn nachten. Die door anderen slapend worden doorgebracht. Terwijl andere mensen aan het slapen zijn. Een lezer van de Koran. Die is nog steeds wakker. Het boek van zijn Heer aan het reciteren. De verse aan het overpeinzen. Verder zegt hij. En aan zijn dagen. Die door anderen etend worden doorgebracht. Dus terwijl anderen eten. Is hij aan het vasten. En. Aan zijn terugtrekking, wanneer anderen zich onder elkaar begeven. Wanneer andere mensen zich onder elkaar begeven. Om zich bezig te houden met de gewone zaken. Met onzinnige gesprekken. Met dingen die nergens over gaan. Trekt hij zich dan terug om zijn tijd beter te besteden. Ook toen Aisha radiyallahu anha werd gevraagd over het gedrag van de profeet Sallallahu alayhi wa Antwoordde zij, zoals jullie allen weten... ...kana khuluquhu al-Kor'an. Zijn gedrag... ...was de Kor'an. Gedrag van de profeet sallallahu alayhi wasallam ...was de Kor'an. Datgene wat de profeet sallallahu alayhi wasallam ...in de Kor'an tegenkwam, ...probeerde hij... ...onmiddellijk naar daden... ...te vertalen. En als wij menen volgelingen te zijn van de profeet... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...dan dienen wij dit ook te doen. Ook dienen wij... ...beste broeders en zusters naast de aandacht die wij besteden aan ons uiterlijk, ook een groot deel van deze aandacht te besteden aan het innerlijk. Ik maak me werkelijk zorgen hierover, want je hebt heel veel broeders en zusters, die bezig zijn met hun uiterlijk, en dat bedoel ik, ze houden zich, wat betreft het uiterlijk, aan de islamitische voorschriften, en dat is een goede zaak, want zoals we weten, de islam combineert beide, het innerlijk en het uiterlijk, Beide zaken zijn van het geloof. Maar waar ik mij zorgen over maak is degenen die bezig zijn met hun uiterlijk en absoluut geen aandacht hebben voor het innerlijk. Er moet van tijd tot tijd gekeken worden naar het hart. Van tijd tot tijd gekeken worden naar het innerlijk. Sommige broeders en zusters, zoals ik zei, zijn zo bezig geweest met het uiterlijk dat zij het innerlijk volledig over het hoofd hebben gezien. Ze zijn een soort lege omhulsels geworden, waarvan de buitenkant schittert, maar de binnenkant hol en leeg is. Stelt niks meer voor. Dat betekent niet dat ik de zaak van het uiterlijk aan het bagatelliseren ben, absoluut niet. Het is een ontzettend belangrijke zaak, zonder meer. Maar waar het mij om gaat, is dat die beide zaken aandacht verdienen. Zoals dus je aandacht geeft aan het uiterlijk, moet je ook aandacht geven aan het innerlijk. Een leerling dient aandacht te geven aan zijn hart, zoals ik zei. Hij moet ervoor zorgen dat zijn hart ten alle tijden afhankelijk is van zijn Heer. Dat zijn hart vrees, vertrouwen, liefde kent jegens Allah subhanahu wa ta'ala. En hij dient zichzelf aan te sporen, om altijd het goede te verrichten. Hij dient zich te haasten naar het goede. Hij moet anderen voor zijn, zoals ik al eerder aangaf. Hij dient zijn hart vrij te maken van zaken zoals hoogmoed en afgunst. En ziekte waar vele mee te kampen hebben. Afgunst en hoogmoed. Met afgunst bedoel ik de wens koesteren. Dat een gunst waarmee een ander is begunstigd. Dat die gunst van hem wordt weggenomen. En afgunst is een bestraffing eigenlijk. Afgunst op zich is een bestraffing. Een persoon. Die afgunst voelt jegens een andere, Die persoon leeft in een hel. Zijn gedachten gaan alleen maar uit naar die persoon. Hij is er constant mee bezig. Waarom heeft hij een betere auto? Waarom heeft hij een betere huis? Waarom is zijn huis beter ingericht? Waarom is hij beter in het leren van de Koran? En ga zo maar door en ga zo maar door. Een afgunst zoals ik zei is de wenskoester. Dat een gunst waarmee een ander is begunstigd bij hem... Wordt weggenomen. Sheikh al islam aleyh, die heeft zelfs gezegd. Afgunst is slechts het verafschuwen van het feit dat een ander met iets is begunstigd. En daarom dient een persoon hiervoor te waken. En in het bijzonder een taliban, een leerling. Als hij zoiets bij zichzelf voelt, we zijn mensen. Maar als je zoiets bij jezelf voelt, dan dien je dit te bedwingen dan mag je dit niet tot uiting brengen tegenover degene om wie het gaat, in de vorm van daden of uitspraken. Een andere zaak die een leerling, of die ik een leerling, wil meegeven, is dat hij de tijd neemt voor zijn ontwikkeling. En zich niet voortijds in staat acht om lessen te kunnen geven en religieuze vragen van mensen te kunnen beantwoorden. Neem je tijd. Degene... Die zoiets doet, is vaak iemand die vol zit van zichzelf. Voeg daaraan toe dat hij werkelijk tekortschiet wat kennis betreft. Als het iemand geweest zou zijn met kennis, dan zou hij de tijd nemen. En dan zou hij beseffen dat hij bij lange na niet klaar is voor deze grote taak. Sommige geleerden, die hun hele leven hebben toegewijd aan het vergaren van kennis, als zij soms werden aangesproken met de term grote geleerde... dan zei hij... ik wil jou even corrigeren... ik ben slechts een kleine leerling. Want zij weten wat de waarde is van kennis. Dus neem je tijd... hiervoor. En ook wil ik zeggen dat zo'n persoon... vroeg of laat... door de mand zal vallen. En zijn onkunde... zijn onwetendheid zal aangetoond worden. Kan niet anders, want de mensen laten jou niet met rust. Die komen op je af. Op het moment dat jij op zo'n stoel gaat zitten... Op het moment dat je op een minbar gaat staan, op het moment dat je les gaat geven, dan komen de mensen op je af. Dan ga je vragen stellen. Hoe zit het daarmee, hoe zit het daarmee? En dan geef jij een antwoord. En dan gaan ze weer naar een andere imam. En dan leggen ze de zaak voor aan hem. En dan blijkt dat je gewoon onzin zit uit te kramen. Dus dan val je door de man. En ook zal dit natuurlijk aanleiding voor jou zijn om uitspraken over Allah wa te doen zonder kennis. En dat is een ernstige zaak. Een belangrijke zaak die bij deze zitting niet onbelicht moet blijven, is het gedrag van de leerling tegenover zijn leraar. Daar moet iets over gezegd worden. Wat ik de laatste jaren heb gezien van sommige leerlingen, is beneden iedere maat onvoorstelbaar. Wij leerden altijd vroeger de volgende woorden. Degene die aanleiding voor mij is geweest om één letter te leren, één letter maar. Die zal ik voor de rest van mijn leven als slaaf dienen. Misschien is dit een beetje overdreven. Maar een zekere maat van respect en waardering voor degene die ons hebben onderwezen, zou niet verkeerd zijn. Terug naar de omgangsvormen van een leerling met zijn leraar. Als men een vraag wil voorleggen aan zijn leraar, dan dient hij dit op een goede wijze te doen. Ook dient men aandachtig te luisteren naar het antwoord. Kom je de leraar tegen op straat... Goed hem dan op een gepaste manier. Het is frustrerend om te zien hoe sommige leerlingen omgaan met hun leraar. Werkelijk. Hij denkt dat hij gevolmachtigd is om zijn leraar continu de verantwoording te roepen. Iedere keer. Hij probeert de leraar, dus die persoon, probeert de leraar altijd in het nauw te drijven. Door lastige of persoonlijke vragen te stellen. Nog erger is degene die misschien wel jarenlang zijn leraar heeft meegemaakt... en van hem les heeft genoten... Maar zodra iemand een leugen de wereld inhelpt over zijn leraar... dan laat hij de leraar die hij jarenlang kent... en alleen maar het goede van hem heeft gezien... als een blok vallen om achter verhalen aan te hollen... die nergens op rusten. Ik zeg erbij... het is niet de leraarsverlies. Het is de leerlingsverlies. Een aantal van onze vrome voorgangers heeft gezegd... de volgende rechten... Komen een leraar toe. Dit is natuurlijk. Dit geldt niet meer voor deze tijd. Het is niet meer te verwezenlijken. Maar ik wil alleen maar. De woorden van onze vrome voorgangers aanhaal Om te laten zien. Hoe zij met hun leraren omgingen. Hoe zij met de geleerden omgingen. Ze zeiden. Wanneer jij de groet. Richting. Anderen uitbrengt. Stel je voor. Je komt een groepje mensen tegen. Waar zich ook je leraar onder bevindt. Dan dien je. De groet richting iedereen uit te brengen. Maar je dient de groet richting je leraar expliciet en in het bijzonder uit te brengen. Dus nogmaals, wanneer je de groet richting anderen uitbrengt, dan dien je hem, dus de leraar, in het bijzonder en expliciet te begroeten. Je dient voor hem te gaan zitten of te gaan staan als je wil spreken. Je mag niet met je vinger naar hem wijzen. Je mag niet tegen hem zeggen, maar die en die heeft gezegd waarbij jij een uitspraak aanhoudt, die strijdig is met zijn uitspraak. Je mag niet in zijn aanwezigheid over anderen roddelen. Je mag niet tijdens zijn zitting een andere aanspreken, wat je sommige leerlingen soms ziet doen. Tijdens de les, terwijl de leraar les aan het geven is, praat hij tegen zijn klasgenoot. Je mag niet aan zijn kleding trekken als hij opstaat. Vroeger gingen de leerlingen op grond zitten, en dan komt soms een leraar langs. Het is niet de bedoeling dat je dan aan zijn kleren gaat trekken. Maar ook vandaag de dag, het is niet de bedoeling dat je even je leraar een klap op de schouder geeft, omdat je iets tegen hem wil zeggen. Je mag niet bij hem aandringen, als hij niet op je vraag wil ingaan. Een aantal schijnen gewoon communicatief gezien gestoord te zijn. Een leraar, hij stelt een vraag, je ziet dat de leraar, die zegt ja of nee, en hij wil er verder niet op ingaan. Ja, maar uh, alsof de leraar het niet begreep. En dan stelt hij de vraag nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En je mag niet genoeg krijgen van zijn gezelschap, zeiden ze. Nee, zeker niet. Als je iemand treft die jou wil onderwijzen, dan moet je geen genoeg van hem kunnen krijgen. Zolang hij de tijd aan jou kan geven, maak er gebruik van. Ook heeft imam Shafi gezegd, ik bladerde op een stille wijze het boek door in de aanwezigheid van imam Malik. Zodat hij daardoor niet gestoord werd. Want hij was een leerling van imam Malik. Rahmatullahi Ali. Hij zei, als ik aan het bladeren was door mijn boek, dat deed ik dat op een rustige manier, stille manier. Ik wilde niet dat hij dat hij daarmee gestoord werd. Ook zei Rabbeer, ik durfde uit respect voor in niet eens water te drinken in zijn aanwezigheid. En in het licht eigenlijk van de voorgaande zaken dienen wij onszelf serieus af te vragen of wij het gewenste niveau van respect hebben weten op te brengen voor onze leraren. Ze zijn namelijk degene die ons aan kennis hebben geholpen en ons nog steeds bijstaan in het begrijpen van ons geloof ik vraag Allah subhanahu wa taala om degenen die van hun overleden zijn te begenadigen en degenen die nog leven te behouden en mogen Allah hen belonen voor wat zij voor ons hebben betekend. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.